Dit is. Uh... Het NOS-journaal. Mark Visser. Het is uh, vijf uur. Belastingvrij schenken populair, zeggen notarissen. Generaal Zuid-Soedan omgekomen. En veel reacties op overlijden. Eusebio. Tijdelijke regeling voor belastingvrij schenken... gaat de schatkist veel meer kosten dan is berekend. Dat meldt de brancheorganisatie Netwerk Notarissen op basis van een enquête onder leden. Volgens de oude regel mogen mensen eenmalig tot ruim 50.000 euro... belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dat mag nu tot 1 januari volgend jaar 100.000 euro zijn. Staatssecretaris Wekers verwacht dat dit jaar... twee keer zoveel mensen van de regeling gebruik zullen maken. Maar de notarissen denken dat de groep vele malen groter zal zijn.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 Later vandaag staat een gesprek gepland tussen vertegenwoordigers van president Kier... en de oppositie onder leiding van oud-vice-president Machar. Het is niet zeker of dat doorgaat. Gisteren werd een soortgelijke afspraak uitgesteld. De verkiezingen in Bangladesh zijn op veel plaatsen uitgelopen op rellen en geweld. Er zijn zeker 18 doden gevallen. De belangrijkste oppositiepartij heeft de verkiezingen geboycott... Oppositieleider Zia is boos dat premier Hassina niet is afgetreden... en een neutrale overgangsregering heeft ingesteld met de regie over de stembusgang. Door de onvrede en het geweld was de opkomst laag. Omdat de belangrijkste oppositiepartij niet meedoet aan de verkiezingen... is de partij van premier Hassina overzekerd van de overwinning. Bangladesh kampt al jaren met politiek geweld. Afgelopen jaar kwamen daardoor honderden mensen om het leven. Een paar dagen na Oud heeft vuurwerk nog een slachtoffer gemaakt. Een jongen van 13 uit Hoofddorp is gisteren zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Hij stak met een leeftijdgenoot vuurwerk af toen er iets misging. De gewonde jongen is met ernstig letsel aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht. De ander is verhoord op het politiebureau. Het is niet duidelijk wie van de twee het vuurwerk heeft aangestoken. Ook onderzoekt de politie nog om wat voor soort vuurwerk het gaat.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 De overige slachtoffers vielen bij aanslagen op vier andere plaatsen in Bagdad. Sinds april is het sectarisch geweld opgeleid in Irak. De laatste dagen wordt er op verschillende plaatsen in het land hevig gevochten... tussen regeringstroepen en Soenitische opstandelingen. In Hoofddorp is een bel door de ruit van een rijdende auto gegooid. Het gebeurde op een doorgaande weg in een woonwijk. De ruit van de auto lag aan Diggelen, maar de automobilist bleef ongedeerd. Kort na het incident werd een 54-jarige man uit Hoofddorp opgepakt. De politie onderzoekt waarom hij de bel heeft gegooid. In de internationale voetbalwereld is met verslagenheid gereageerd... op het overlijden van de Portugese voetballegende Eusebio. Hij overleed vanochtend op 71-jarige leeftijd. Eusebio was al jaren hardpatiënt. FIFA-baas Blatter noemt Eusebio een voorbeeld voor de voetbalsport. Een wandelende reclamezuil. Portugese topspelers, onder wie oud-international Louis Vigo en Cristiano Ronaldo... noemen Eusebio de koning van het Portugese voetbal. En het Duitse voetbal-icoon Frans Beckerbauer... zegt dat hij afscheid heeft moeten nemen van een vriend... en een van de grootste voetballers aller tijden. In Portugal is in verband met het overlijden van Eusebio... drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Dan het weer, steeds meer bewolking en vanavond gaat het regenen en waaien. Aan de Wadden staat een harde tot stormachtige wind... Morgen waait het nog steeds en het blijft bewolkt en regenachtig. Het wordt dan wel bijzonder warm voor de tijd van het jaar, 12 graden. Het laatste uur van Langs de Lijn, een uitzending die zich vooral binnen afspeelt. We hebben gebasketbald, gehandbald en gevolleybald. En er wordt nog altijd geschaatst in Dronten. Het Nederlands kampioenschap, marathonschaatsen bij de mannen. Sebastian Timmerman. Dat is een afvalwedstrijd aan het worden. Want eigenlijk gebeurt het meeste werk daar achterin het peloton dat kleiner en kleiner wordt. En waar Christijn Groeneveld voormalig band, tegenwoordig TVM onderuit gaat. Maar heel snel weer op de schaatsen staat. Hij sluit weer aan. Maar de meeste rijders vallen achteraan af. Vooraan proberen sommigen het wel. Maar keer op keer zien ze hun pogingen stranden. Het zijn er nog een stuk of 25 à 30 bij elkaar met nog 45 ronden te rijden. En er wordt dit weekend zelfs indoor ge Daar is ook een echt Nederlands kampioenschap bij. En dat Nederlands kampioenschap is het toernooi... waar Richard Schuil werd uitgezwaaid. Samen met zijn partner Reiner Nummerdoor... kwam hij in Aalsmeer nog één keer in actie... na jarenlang het gezicht te zijn geweest... van het Nederlandse beachvolleybal. Floris van Horen zag het duo aantreden in de halve finales. Dames en heren, laten we horen voor de nummer 1 van de man in het blauw. Reiner Nummerdoor! Ja! ja. Het speelt natuurlijk al een jaar in samen met de man waar voor wij allemaal mogen exploderen, Richard Schuil! Ben je er een beetje aan gewend? Ja, ik ben al twee maanden natuurlijk al aan niks, niks meer aan het doen. Uh, dit is eigenlijk meer nog een toernooi dat er tussendoor kwam om nog even, voor ons twee om nog even één keer samen te spelen. Maar ik vond het uh, prima zo eigenlijk de laatste twee maanden. Dus voorlopig bevalt het uh, goed. Was het iets waar je aan moest wennen? Nou, op een gegeven moment, uh, ja, je bent niet meer met wedstrijden bezig. En dat is altijd datgene wat ik het leukst vond. Uh, het winnen van wedstrijden, dat gevoel naar die wedstrijden. Dat is uh, in één keer weg natuurlijk. En dat, dat komt ook niet meer terug. Ja, op een ander niveau, ik zal nog wel blijven spelen een beetje. Maar dat is, uh, dat is hetgene waar ik het meest aan moet wennen. 21.13, de eerste set gaat naar Reinder en Richard. Reinder nummer door, jarenlang de partner van de Richard Schuil. Wat gaat de achterblijver nu doen? Ja, uh, het is op dit moment uh, nog, nog niet helemaal duidelijk met wie ik uh, ga spelen. Maar uh, ja, ik ga sowieso uh, gewoon weer topfit worden en, uh, en uh, deze zomer weer spelen. Wat zijn jouw plannen op langere termijn? Nou, ik zou het liefst nog uh, drie jaar doorgaan. Nog de volgende spelen. Ik, uh, ik denk dat ik dat gewoon nog uh, in me heb. En, uh, maar goed, dan moet, dan moet wel, zeg maar, uh, na deze zomer moet er wel duidelijkheid over komen. Want ik, laat me niet, ik, ik blijf zeg maar, niet... Uh, een beetje zo erbij hangen en uh, zonder, uh, zonder dat ik een serieuze partner krijg, dan, uh, dan, ben, dan stop ik er ook mee. Ja, hoeveel tijd heb je jezelf daarvoor gegeven? Nou, deze zomer. Ik ben, na deze zomer. Uh, ik blijf in competitie, ik blijf fit. Dus uh, wat er ook gebeurt, ik, ik ben dan klaar om uh, volgend jaar, maar ja, dan begint de Olympische kwalificatie. Dus dan, dan moet ik uh, een partner hebben. Dus het is echt na deze zomer. De volgende winter wordt dan de voorbereiding op, ja, op, op de Olympische kwalificatie en, en, en de Olympische Spelen alweer. Dat duurt gewoon twee jaar en daar moet ik een vaste partner hebben. En daar is dan de laatste klap die de beslissing geeft. 21-15 winnen ze ook de tweede zet. Dames en heren, later op de middag de finalisten van dit Nederlands kampioenschap. Richard Schuilen en er nummer door. Nou eindig hier met een finale plaats in het Nederlands kampioenschap Indoor. Oké, okay, de sterkste teams ontbreken. Maar toch zegt het iets over jullie of zegt het iets over de breedte? Um, ja, nou, de eerste dag toen wij hier speelden hadden we elkaar ook vier maanden niet gezien. Dan uh, was het heel onwennig. Maar ik denk vandaag en gisteren dat we gewoon uh, prima speelden. Dat we gewoon niet goed, niet goed genoeg meer zijn voor de wereldtop. Maar vlak de nog steeds mee kunnen doen. Dat zie je hier ook aan, uh, aan de resultaten. Alexander Brouwer en Robert Meuse, de wereldkampioenen van dit moment. Hoe belangrijk is Richard Schuil geweest voor het beachvolleybal in Nederland? Ja, enorm belangrijk. Zij als duo, Richard natuurlijk en Reiner ook. Zijn, uh, ja, ze zijn degenen die uh, voor het eerst de echte prestaties uh, hebben behaald. En die gewoon uh, jaar in jaar uit gewoon goed presteerden. gewoon bij de top van de wereld zaten. Zitten en... Uh, nou, wij hebben daar gewoon op een gegeven moment mochten we daar bijna dagelijks mee trainen. Nou, en vanaf de eerste keer dat het mag, is het echt geweldig. Uh, dan zijn die jongens nog zoveel beter dan jij bent en langzaamaan proberen een beetje in de buurt van hen te komen. Ja, absoluut. Maar ook buiten het veld hebben die jongens ons uh, ja, echt geleerd om ook echt het plezier te houden in uh, of het plezier te beleven in je sport. En ze hebben ons ook meegenomen op allerlei mooie avonturen waar we gewoon, uh, ja, met heel veel plezier ook op terugkijken. Uh, dus ik denk dat naast dat technische en tactische vlak, dat, uh, ja, dat ze ons gewoon completere uh, beachvolleyballers hebben gemaakt. Uh, als allereerste natuurlijk wil ik graag naar voren en hij staat nog een beetje met zijn fans te praten. Maar uh, Richard, heb je heel even. Durf je van jezelf te zeggen, ik heb iets achtergelaten in het Nederlandse beachvolleybal? Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik vind dat, uh, dat Ryan en ik wel iets hebben achtergelaten. Ja. Uh, wij zijn natuurlijk begonnen met uh, toernooien winnen. En uh, ja, dat heeft in Nederland wel geleid tot, uh, tot heel veel populariteit natuurlijk. Met nu al die grote toernooien in eigen land, de WK over twee jaar. daar hebben wij toch wel een uh, grote bijdrage geleverd. Want zeg maar in die laatste jaren, hoe heeft de sport in Nederland zich ontwikkeld? Ja, heel goed. Zeker omdat er ook de jonge teams op komen zetten nu. En, uh, als je kijkt, de stadions worden steeds groter in Nederland, steeds meer sponsoren die erachter staan. Uh, ja, beachvolleybal als sport is gewoon heel erg groeiend. Dat, is, dat vind ik hartstikke leuk om te zien omdat het, toen wij begonnen was het nog echt een uh, kleine sport. Eigenlijk wel geen toernooi in Nederland of hele kleine toernooitjes. En nu is het mondiaal. Uh... Ja, ik wil ons heel graag aanbieden uh, ja, gewoon als herinnering uh, aan onze tijd samen. En, uh, het is een uh, fotocollage van... Oh, van de laatste oh, acht mooi. jaar. En, uh, ja, het is gewoon een fantastische tijd geweest. En, uh, dat, uh, ik ga het zeker missen. Acht, uh, acht prachtige jaardag geweest, jongen. Dankjewel. Prachtig. Dat lijkt een ontmerkige man. Dames en heren, Richard Schouw komt straks terug voor de finale. Acht prachtige jaren beachvolleybal. Want er zat al een hele carrière gewone volleybal voor. Voor Richard Schuil. Beide carrières zitten er nu op. Hij kreeg dus een fotocollage van zijn maatje een nummer door. En er de staande ovatie van het publiek. Ze wonnen de halve finale. Dat zal niemand verbazen. En later werd ook de finale en dus de Nederlandse titel gepakt. De Nederlandse titel indoor. Dat heet afscheid in stijl. Dire Straits met calling Elvis. 150 rondjes stelt het Nederlands kampioenschap. Marathon schaatsen. Hoeveel zijn er nog over, Sebas? Nog uh, 26 en dan weten we het. En uh, interessante situatie op dit moment. Wat een kopgroep van vier rijdt voor een peloton van 25 rijders uit. Nog maar 29 renners in deze wedstrijd vertegenwoordigd. Wat trouwens net Erwin Mezu de baan heeft verlaten. En dat is de laatste ploeggenoot van Stuart Huisman de afgelopen maandag overleden Stuart Huisman. De ploeggenoten van hem zijn dus allemaal uit de koers uit dit Nederlands kampioenschap. Vier man dus vooraan. Bob de Vries, Simon Schouten, zijn zusje Irene kwam ten vol bij de vrouwenwedstrijd en kon daardoor geen Nederlands kampioenen worden. Hij dus nu wel in de spits van de wedstrijd... met Goedold Jan Maarten Heideman en met Jouke Hogeveen. hadden had een heel lang zo'n 200, 250 meter voorsprong. Maar nu is de samenwerking helemaal zoek... met nog 25 ronden te gaan in die kopgroep. Er wordt gekeken, een beetje uitgewaaid en uit het peloton komt een aanval van de kampioen van vorig jaar... van Ingmar Berga. Die krijgt volgens mij Mats Stoltenborg weer met zich mee. In ieder geval is het wel een rijder uit die ploeg. En in het pelotonnetje... Wat daarvan over is, kijkt Jorrit Bergsma op dit moment naar achter. Dan ziet hij Gary Hekman rijden. Die snijdt hem nu even de pas af bij het ingaan van de bocht. Richting zeg maar het finishgedeelte. En hij zoekt, Jorrit Bergsma zoekt Arjan Struttega. Vooraan zijn die vier weer bij elkaar. Lijken het wat meer eens te zijn. Bob de Vries, Simon Schouten, Jan Maarten Heideman en Jouwke Hogeveen. Dan de achter dus Ingmar Berga. Die heeft een paar meter voorsprong op inderdaad Matt Stoltenborg. En in het peloton kan Gary Hekman zich volgens mij nu niet langer... Inhouden. Oh nee, dat is Gary Ekman niet. Het is een van zijn ploegenoten. Het zou wel eens Willem Hut kunnen zijn die daar nu een paar meter vooruit rijdt. Ik ga nog even timen bij deze doorkomst. Dat is met nog 23 ronden te rijden. Hier komt de kopgroep van vier. Zij komen nu over de streep. Ingmar Berga op drie seconden. Mat Stoltenborg op vijf seconden. We gaan dus dadelijk een kopgroep van zes man krijgen. Dan komt inderdaad Willem Hut. Hij rijdt op 10 seconden. En op 13 seconden komt dan het gedeelte, het pelotonnetje dat. Wat nog over is met nu Bergsma en Stroetega Wat meer in het midden. Willem Hut wordt teruggepakt. Betekent dat we zes rijders op dit moment dus in de spits van de wedstrijd hebben. Mats Stoltenborg, Ingmar Berga, Bob de Vries, Simon Schouten, Jan Maart Heideman en Jauke Hogeveen. Dat zijn de zes koplopers met nog 22 ronden te rijden bij dit Nederlands kampioenschap. Jorien Mors is met de overmacht voor de vierde keer op een rij... Nederlands kampioen Shorttrack geworden. Op de Jaap-Edebaan in Amsterdam won ze alle afstanden. Gisteren al de 1500 meter, vandaag de 500 en de 1000 meter en de superfinale. En zelfs de tussensprint werd een prooi voor haar. Rutger Hekman sprak met haar. Gefeliciteerd. Je ging al van de titel uit vooraf. Maar is deze titel toch speciaal? Uh, nou, als ik eerlijk moet zijn, nee. Maar uh, het is natuurlijk wel mooi uh, ja, om een vierde titel binnen te halen... En, uh, Zeker met Jara nu uh, als toch wel geduchte concurrent en uh, ja, dat maakt het toch wel leuk om met z'n tweeën toch nog even te strijden voor de finish, maar uh, ja, ik was toch weer de sterkste. Wat is jouw doel dan? Gewoon alle punten pakken op dit, uh, op dit NK Short track? Nee, ik stel gewoon specifieke doelen voor mezelf, uh, om een dingetje te proberen op het ijs en uh, zoals zo'n duizend meter ook, dan is het lekker als je... Even nog veel snelheid kan maken. En dan ben ik toch wel benieuwd uh, ja, wat mijn rondetijden zijn, uh, die laatste twee rondes. Want je, ja, je maakt daar gewoon veel snelheid. Alleen helaas weet ik dat nog niet, want Jeroen had het niet geklokt. Dus we moeten even op de video terugmeten. Maar dat zijn eigenlijk van die kleine doelstellingen. En zoals zo'n zo 500 meter ook. Dan probeer je wat lijnen te rijden en uh, ja, snelheid te bouwen in een ontspannen manier. Kijken waar je tegenstanders zijn en die dingen probeer je mee te pakken. Je ja, om toch kleine beetjes uh, ja, te verbeteren voor jezelf. Ja, want je reed hier met een glimlach rond. Is uh, na het OKT heel veel spanning van je schouders afgevallen? Nee, ja, uiteindelijk had ik daar niet... Ja, het is niet dat ik daar veel spanning heb, maar daar moet het gewoon gebeuren. En hier is het gewoon een weekend... Uh, ja, voor mij hangt hier niks vanaf, al... Uh, ja, ik hoef hier niet alles uit de kast te halen om te winnen. En dat maakt het heel anders rondrijden dan wanneer je weet dat je... ...tot het gaatje moet gaan en het maximale uit je lichaam moet halen. Ja, want hier kom je eigenlijk gewoon bij je short-track familie kom je thuis? Nou ja, zo'n NK is natuurlijk iets heel anders. Kijk, over twee weken zo'n EK, dan moet ik ook gewoon weer volle bak En uh, dan moet ook elke rit het gas erop. En uh, dat is wel uh, een hele andere focus uh, tijdens zo'n wedstrijd. Hier uh, ja, is het toch wel losser en uh, je kan wat meer lol maken. Omdat, ja, het is gewoon iets makkelijker rijden. Je gaf wel aan, meer concurrentie van Jaren van Kerkhoff, Maar was het ook echt zo gemakkelijk zoals het eruit zag? Nou, uiteindelijk heb ik lang niet alles gegeven, nee. Volgende week EK, kijk je daar, kijk je daar al naar uit? Nou ja, het EK is voor mij gewoon wel een hele belangrijke wedstrijd in de spelen. Daar wil je gewoon uh, goed zijn, daar wil je gewoon wat dingen proberen. Daar ja, rijd je gewoon weer op hoog niveau en daar, dat is gewoon goed. En dan kan je weer tactisch uh, het spelletje even weer op scherp zetten. En dat is wel heel belangrijk. Die laatste puntjes op de i-zetten is daar een doel. Uh, je staat nu met een gouden medaille om je nek. Uh, in Sochi komen daar gouden medailles bij? Oh, ik hoop het. Ik ga zeker uh, proberen om uh, met Ere Metam naar huis te gaan. Ja.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 Not fair. Het waren zes koplopers. Sebas, hebben ze het volgehouden? Nou ja, ze houden het nog wel vol. Maar ze hebben gezelschap gekregen van 14 rijders. Dat kan ik zo'n beetje zeggen. Het zijn er namelijk nog een stuk of twintig in deze afvalwedstrijd. Het Nederlands kampioenschap. Een keiharde wedstrijd. Een loodzware wedstrijd in Dronten. Waar Gary Heckman trouwens een hele goede indruk maakte. Sprinter van het team van Van Werven. Dit seizoen al vier keer succesvol. Reed er net even op zeer imposante wijze een gat dicht. Dat ontstaan was in dat eerste pelotonnetje. Maar ja, Arjan gaat, De sprinter van die andere grote formatie. Zit er nog altijd bij. Crispijn Ariens zit er ook nog altijd bij. Bijvoorbeeld een Goodall Jan Maarten Heideman zit er nog ook altijd bij. Zo'n 20 rijders dus bijeen Rondrijdend in Dronten met nog 9 ronden te gaan. Op de Nederlandse kampioenschappen Shorttrack in Amsterdam... is de titel bij de mannen voor Shinky Knecht. Hij begon dit seizoen nog met een knieblessure... maar was op tijd fit om zich te plaatsen voor de winterspelen van Sochi. En op het NK won Knecht dit weekend de 1500 meter, de 1000 meter en de superfinale. En nadat hij het goud had opgehaald... ving Rutger Hekman de tweevoudig Nederlands kampioen op. Shinky Knecht, uh, voor het NK had je niet echt heel veel zin in dit, uh, dit toernooitje? Nee. Hoe denk je nu, nu je de titel hebt gehaald? Ja, dat was leuk, maar voor de rest uh, maakt het er niet zoveel uit hoor. Nee, nog steeds niet? Nee. Gouden medaille maakt je echt helemaal niks uit. Nee, net nou, is leuk, maar uh, ja. dus ik denk dat we een goede, goede trainingswedstrijd hebben gehad. Dus de titel in 2011 die was veel specialer voor je? Nee, dat was mijn eerste, hè? dus ja, dat maakt het toch altijd wel al een beetje speciaal. Uh, waar heb jij eigenlijk dit toernooi gewonnen? Was dat eigenlijk gisteren op de 1500 meter? Ja, ook wel een klein beetje, maar ik denk ook vandaag wel op het 1000 meter. Maar duizend meter was vandaag wel echt uh, gewoon heel goed en uh, ja, daar was ik wel uh, blij mee. Want uh, op de 500 meter heb je in de wereldbeker nog uh, de 500 meter laten schieten. G hier werd je gewoon tweede. Z zit daar progressie al in? Nou ja, ik denk zeker dat ik wel gewoon met de beste mee kan op 500 meter. Dat weet ik ook van mezelf, maar ik heb nog niet de kans gehad om te rijden. En, uh, maar ik heb gewoon hier laten zien dat ik, uh, dat ik een prima 500 meter kan rijden. En uh, we gaan op de EK zien uh, wat het waard is tussen de... Tussen de rest van Europa. Ja, je hebt nu een heel toernooi gereden. Uh, hoe is het met je knie? Nou, mijn knie ja, het is eigenlijk, hoe meer ik doe, uh, des te beter het is voor mijn knie. Als ik stil ga zitten, dan uh, word hij echt heel stijf, zeg maar. en dan krijg ik ook echt pijn. Maar zodra, zolang ik gewoon kan blijven trainen en uh, gewoon blijven bewegen, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Uh, over twee weken het EK ga je daar ook weer vol aan de bak? Ja, zeker. ik ga gewoon uh, weer eens drie uh, afstandtitels natuurlijk. En, uh, voor elke, op elke afstand zal ik er gewoon vol voor, uh, voor moeten gaan. En, uh, ben ik uh, na die drie afstanden nog uh, in een positie om uh, de titel te halen, dan zal ik er op de drie kilometer ook alles aan doen om uh, die titel te winnen. Dan kijken we nog iets verder naar Sorchi. Uh, eerst begon jij dit seizoen te sukkelen met je knie. Toen kreeg uh, Daan, Reusma kreeg uh, het virusinfectie. Vandaag Freek van der Wart schouder uit te komen. Maak jij je al zorgen voor die relay, uh, Relay-ploeg? Nee, ik denk niet dat het allemaal uh, heel ernstig is. Ik denk dat uh, Daan uh, gewoon op de tijd de fit is. En ik denk dat het vreemd wel meevalt. Ik denk dat hij volgende week gewoon weer uh, kan trainen. Zullen dat zullen we wel een klein beetje moeten ontlasten, denk ik, tijdens de relays. Maar uh, ik denk dat het voor uh, Satje gewoon weer op tijd uh, goed is. Titel zegt je nog steeds niks? Nee hoor. Misschien de EK-titel nog, want dat komt er binnenkort ook aan. Maar waarschijnlijk draait het voor Sinki-knecht alleen maar om de win te spelen volgende maand. Uh, hoeveel rondjes nog in de absolute finale nu... van de NK-marathon schaatsen in Dronten, Sebas? Nog uh, vier ronden en dan zit het Nederlands kampioenschap erop. Het kampioenschap dat natuurlijk uh, in het teken stond... van uh, de maandag overleden Sjoerd Huisman. Een grote in memoriam voor hem. Maar goed, uiteindelijk staat er toch ook natuurlijk... een Nederlandse titel op het spel. 22 rijders zijn bij elkaar. Ik noemde al een paar keer de sprinters Hekman en Stroetiga... maar het is Crispijn Ariens die zijn uh, ploeggenoten... Op op kop Heeft gezet. Chris Pijn Ariens uit de ploeg van Aware Fonterra. En nu komt dan het bandtreintje naar voren. Onder leiding van Jorrit Bergsma. Daarachter zit Bob de Vries. Arjan Stroetengaan met nog 300 te gaan. In derde positie. In de vierde positie in Maart Berga. De kampioen van vorig jaar. Tempo gaat daardoor enorm de lucht in. En dat treintje van Chris Pijn Ariens wordt helemaal overvleugeld en verrast. Door de groene brigade van BAM. De ploeg die de laatste jaren altijd een kampioen leverde. De laatste vier jaar komt daar een vijfde jaar bij. Het was uh, drie keer Strutega en toen dus Berga. En die Ingmar Berga zit achter Aljan Strutega met nog twee ronden te gaan. Daarvoor rijden dus Jorrit Bergsma en Bob de Vries. Nog altijd Bergsma. Die geeft nu af bij het opkomen van het rechte eind aan de overzijde. Daar waar de trainers staan. En dan is er een groepje los. Het zijn er een stuk of zes. Hekman zit erbij. En ook uh, Christijn Groeneveld zit daar nog bij. Die tegenwoordig dus van TVM uitkomt. En dan valt er een gaatje voor in dat groepje. En dat betekent dat uh, Bob de Vries weg is bij het winnen van de laatste ronde. Met daar daarachter. En dan moet het gat dichtgereden worden door Gary Hekman. Die moet buitenom. Dat deed hij bij de eerste wedstrijd dit seizoen in Amsterdam. En toen wist Gary Hekman Strutega te verslaan. Nu komt hij weer buitenom. Oh, nu komt hij weer buitenom. Gary Hekman over de banners heen. Gary Hekman gaat als eerste de laatste bocht in. Die grote sterke beer van de gozen. Gaat hij hier dan Nederlands kampioen worden? waar je het een beetje naar buiten. En dan wordt het Hekman versus Strutega. Hekman versus Strutega. Strutega komt terug. Strutega komt terug. Erover. En Struetiga wint het toch. Stroetiga wint het toch. Wat een prachtige eindsprint van de twee grote tenoren. Hekman en Stroetiga. En het is Arjan Stroetiga die Nederlands kampioen wordt voor de vijfde keer in zijn carrière. Hij was met vier keer al titelhouder. Uh, dat heeft nog, had al nog nooit iemand gepresteerd. En nu heeft hij dus vijf titels. Wat een magistrale sprint. Hij leek overvleugeld te worden door Gary Hekman. Maar komt in de laatste 100 meter toch nog terug. En zo gaat de Nederlandse titel weer naar Ban en naar Arjan Stroetega in het bijzonder. Hij wordt Nederlands kampioen en Gary Hekman verslagen, moet genoegen nemen met plek 2. Dit is Radio 1. Het is bijna half zes, het nieuws met Mark Visser. De tijdelijke regeling voor belastingvrij schenken gaat de schatkist veel meer kosten dan is berekend, meldt de brancheorganisatie Netwerk Notarissen op basis van een enquête onder leden.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 In Duitsland heeft de financiële toezichthouder scherpe kritiek op de top van de Deutsche Bank... naar aanleiding van het Libor-schandaal. In deze affaire zijn meerdere grote banken, waaronder de Rabobank... beschuldigd van manipulatie van internationale rentevoeten, zoals het Libor-tarief. De Deutsche Bank zegt dat de manipulatie het werk was van vier handelaren... die op eigen houtje werkten en inmiddels ontslagen zijn. En de dodelijke schietpartij van gisteravond in Amsterdam... was een liquidatie, zegt de politie. Getuigen zeggen dat ze meerdere schoten hebben gehoord... en dat na de schietpartij een auto met hoge snelheid wegreed. Het slachtoffer is een 39-jarige Amsterdammer. Hij zou zijn zoontje van anderhalf in zijn armen hebben gehad... toen hij werd neergeschoten. De verdachte is spoorloos. Tot zover het belangrijkste nieuws. En dan het weer met Gerrit Hiemstra. Nou, vanmiddag waren er prachtige ribbelwolken te zien. Ze kwamen vanuit het zuidwesten overdrijven. Dat is een teken dat het weer gaat veranderen. Vanaf middernacht gaat het regenen. Eerst in Zeeland en later in de nacht trekt de regen naar het noordoosten. De wind draait van zuid naar zuidoost en neemt daarbij ook toe naar matig tot vrij krachtig bovenland. En krachtig tot windkracht 6 tot 7 langs de kusten op het IJsselmeer.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 Verder staat er morgen ook veel wind. Uit het zuiden tot zuidwesten matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJzermeer opnieuw krachtig tot hard windkracht 6 tot 7. Na morgen blijft er een afwisseling van droge periode en periode met regen of buien. Aanvankelijk blijft het nog zacht, maar tegen het eind van de week daalt de temperatuur na zo'n 7 graden overdag en s'nachts enkele graden boven nul. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is winterstop in het betaald voetbal in Nederland, maar er wordt wel gewoon gespeeld. Feyenoord is het jaar begonnen met een oefenzege op Excelsior. Tony Villena schoot zijn club uit een vrije trap enkele minuten voor tijd na de overwinning. En daardoor eindigde deze Rotterdamse derby in de Kuip in een 1-0 zege voor de thuisclub. De wedstrijd werd gespeeld in het kader van het jubileumjaar van de Daniel Den Hoed Stichting. Trainer Ronald Koeman liet in de ontmoeting vrijwel al zijn beschikbare selectiespelers opdraven. Na afloop sprak verslaggever Rob Fleur met Koeman. Hoe vervelend is het weer als je opnieuw moet beginnen, Ronald Koeman? Nou, je, ziet, je ziet altijd aan, aan, aan voetballers dat ze na een kleine twee weken vakantie op gang moeten zien te komen. En, ja, dat, kost, dat kost tijd, niet zo lang, want het zijn maar twee weken, maar je ziet dat na twee dagen training... Zie je dat het nog allemaal niet vanzelf gaat. En de een heeft daar wat meer moeite mee dan de ander. De een zet zich er wel overheen. Maar ze hebben allemaal drie kwartier gespeeld. En uh, nou, er zijn een aantal geweest die in die drie kwartier te weinig hebben gestopt. En er zijn er een aantal uh, geweest die in drie kwartier uh, voldoende hebben gestopt. En, en dat neem je mee. Het leek echt uh, een beetje Engels. Hè? Gewoon een heel nieuw elftal inbrengen. <laughs> ja, nou ja. Het is maar na twee dagen training. Hè? Ook zij hebben dat gedaan. Dat was ook de afspraak om uh, iedereen te laten spelen. Het kan ook niet na twee dagen en minuten. Dus uh, die keuze hebben we gemaakt en uh, daar we, uh, zijn we fit uitgekomen. Dat is één. Het uh, doel uh, was belangrijk. Het is een fantastisch initiatief. Ja, het voor, het, voor het kankerfonds. Ja, en uiteindelijk weer in de wedstrijd. Dus uh, ik vind het prima zo. En is het de komende week? Hoeveel keer per dag trainen? Nou, wij zijn niet zo van het twee keer trainen per dag. Wij, over het algemeen trainen wij één keer goed... En een middagtraining is vaak wel wat meer in, in, in, in, in stabiliteit, in coördinatie. En, uh, maar we gaan een goede week maken. En we sluiten af tegen een goede tegenstander Basel op zaterdag in Marbella. En, uh, en daarna hebben we nog een week om uh, naar Utrecht uit te werken. Waarom speel je maar één keer? Is dat jouw voorkeur? Ja, ik vind... Want ik lees overal ook die spellen twee wedstrijden, sommigen zelfs drie wedstrijden. Ja, maar in mijn, uh, in mijn optiek past, uh, passen geen drie wedstrijden in een week, want dan ga je problemen tegenkomen. En wij kiezen bewust voor, uh, voor één wedstrijd met, met goede trainingen. En soms zijn trainingen nog wel beter dan wedstrijden. Hoe belangrijk is de start, de herstart van een seizoen? Als je... Nou, die, die, die is altijd belangrijk. Maar nu nog meer, omdat je een achterstand moet gaan goedmaken. En de achterstand is nu nog goed te maken. Dus begin je niet goed, wordt die achterstand uh, normaal gesproken groter... Dus dan is de kans ook kleiner dat je er weer bij komt. Heb je geleerd van de start van het seizoen toen het drie keer misging? Nou ja, dat, ik heb wel het idee dat we met name in de fase voor de winterstop ingezien hebben waar, waar onze kracht ligt als team. Zo hebben we ook gespeeld. En die lijn moeten we gaan doortrekken. En, en dan moeten we gewoon goed starten. En dat, dat is een extra druk wat erbij komt. Maar ja, want we kunnen ons weinig misstappen meer veroorloven. Wat, wat zijn de grootste concurrenten voor de titel? Ja, Ajax. Ajax is de grootste. En er zullen ongetwijfeld nog één of twee clubs bij zijn. Maar ik kijk niet naar drie, vier clubs. Ik kijk naar wat de grootste tegenstander is. En dat zal Ajax zijn. PSV doet niet meer mee? Nee, PSV wordt niet meer kampioen. Nee. Iets heel anders. Je hebt een jaar bij Benfica gewerkt. Met de legendarische Eusebio. Ja, dat klopt. En ook veel gezien. omdat hij natuurlijk altijd aanwezig was. Waar Benfica ook was. Een grootheid.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 Nou, voor de, voor de club is dat ook een groot verlies natuurlijk, hè? want ja, de, de, de, er was als, er, als er iets uitgereikt moest worden of uh, iets benoemd moest gaan worden, daar was Eusebio daar altijd bij en, en ja, die, die persoon hebben ze niet meer. Uit en thuis was hij er altijd bij, hè? hij vloog ook met jullie mee, hè? Hij, was, hij maakte deel uit van de, van, van de ploeg. Hè? Ja, hij, hij was mee, hij was in ons hotel, uh, op dat moment bij Benfica, hij was altijd overal bij. Is ook niet meer? Nee, nee, dat... Uh... Helaas zijn er dingen in, in ons leven die we moeten accepteren. Ronald Koeman keek ook alvast even vooruit op het vervolg van de competitie... en zei wel heel stellig, PSV wordt geen kampioen meer die slaan we op, je weet maar nooit. Nottingham Forest heeft in de derde ronde van het toernooi... om de Engelse FA Cup West Ham United verpletterd. Het in de tweede divisie spelende Nottingham... met het grote verleden deze club... versloeg de opponent uit de Premier League met 5-0. Bij West Ham ontbraken veel basisspelers... omdat die ploeg binnenkort de halve finale van de League Cup speelt... tegen Manchester City. Eveneens in de derde ronde van die FA Cup... was Sunderland uit de Premier League met 3-1... te sterk voor derde divisieclub Carlisle United... en versloeg Chelsea met 2-0 Derby County dat uitkomt op het tweede niveau. In de Spaanse Primera División heeft Sevilla op eigen veld Getafe met 3-0 verslagen. Daarmee nestelde die ploeg zich stevig in de subtop. Sevilla verloor voor het laatst op 2 november in competitieverband en staat op de zesde plaats. Sinds vier uur wordt er gespeeld Barcelona tegen Elche. Het staat daar nu 4-0. Drie doelpunten van Alexis Sanchez en één van Pedro. Daarmee zal Barcelona zich aan kop nestelen naast Atletico Madrid. Dat heeft 49 uit 18. Barça staat nu nog op 46 uit 17. Real Madrid dit is de nummer drie van Spanje met acht punten achterstand op Atletico. Maar wel nog een wedstrijd te goed. In de Italiaanse Serie A werd vandaag één wedstrijd gespeeld. Kierwo tegen Cagliari eindigde in 0-0. Dat betekende niets voor de stand aan kop. Juventus heeft daar 46 uit 17. AS Roma heeft vijf punten achterstand. En Napoli staat op de derde plaats, al tien punten achter Juve. En vanavond om kwart voor negen is de topper in Italië... tussen de nummers 1 en 2, Juventus-AS Roma. So brown, and I want to sleep with you in the desert tonight with a billion stars. van de Eagles. Arjan Stroetinga werd zojuist... Nederlands kampioen Marathon Schaatsen. Hij won in de sprint van Gary Hekman. Sebastian Timmerman praat met de winnaar. Ik dacht bij het ingaan... van de laatste bocht. Nou, dat uh, wordt kiele kiele voor Stroetinga, Maar je kwam nog sterk terug, zeg. Ja, ik zag hem komen. en Ik kon hem daar de uh, 300 meter eind niet pareren. Maar uh, ik denk... ik ga iets achter hem de bocht in... en dan uh, versnel ik de bocht vol door... Was het de hele wedstrijd ook een beetje Gary Heckman tegen Arjan Struttega van Werven tegen Bam? Ah, ja, ik denk op een gegeven moment is het uh, het hele, hele peloton tegen Bam. Dus uh, ja, ik denk dat we wel een hele goede zaak gedaan hebben vandaag. Was het een afvalrace, dit NK? Ja, zeker. NK's zijn nooit makkelijk. Als je ziet wat er overblijft, dan uh, ja, het zijn het de beste die overblijven. Je was een keer zelf mee in de ontsnapping dat ik dacht, uh, vergooit misschien zijn krachten iets te veel... Of... Ja, maar als het wel wegblijft, dan, uh, ja, dan zit je er dan maar bij, hè? Het is moeilijk om je wedstrijd daarop af te stemmen. Ja, we hadden wel goede tactiek met de ploeg, dus uh, ja. Felicitaties ondertussen door van voormalig ploeggenoot Christijn Groeneveld. Um, ja, we staan nu over de wedstrijd te praten, maar het was natuurlijk de wedstrijd in het teken van um, het overlijden van Stuart Huisman. Heeft dat een deken geworpen over deze wedstrijd, over dit NK? Ah, ja, kijk, uh, ik ben er vrijdag naartoe geweest naar de ceremonie. En uh, ja, het was een heel mooi afscheid. En uh, ja, verder, uh, vandaag ben ik er niet echt mee bezig geweest. Ik kwam gewoon puur focus op de wedstrijd. En uh, ja, <coughs> sorry. Gezondheid. Ik, ik, ik denk dat dat wel, uh, wel belangrijk is. Was dat, was dat moeilijk? Sprak ik sprak eerder vandaag met Voske Tema van der Wal, de winnares bij de vrouwen. Die zei, ja, echt pas toen ik hier naartoe reed, toen kwamen zeg maar, die nk kriebels weer op. Hoe was dat bij jou? Ah, ja, kijk, ik had het gisteren ook al wel een beetje. Maar uh, ja, Sjoerd zit natuurlijk wel in je achterhoofd. Dus uh, ja, gewoon echt onvoorstelbaar. Dit was een uh, waardig afscheid, uh, zeg maar. Ja, ik denk... Als, het, als we het in dat licht zien. Ja, zeker. Uh, ja, ik denk iedereen wel in, uh, met Sjoerd is achterhoofd in de rond reed, dus uh, ja. Jij ook. Ja, absoluut. Dank je wel. Arjan Stroetinga is de nieuwe Nederlandse kampioen marathonschaatsen op kunstijs. De basketballers van landsteden Zwolle zijn vanmiddag op gelijke hoogte gekomen... in de competitie met Groningen. In een onderling duel won de Zwolse ploeg met 72-66. U hoorde dat uitgebreid bij ons in de uitzending deze middag. En doordat Zwolle een duel minder heeft gespeeld... staat die ploeg nu bovenaan de ranglijst. Verslaggever Leon Kester praat na met een van de spelers van Zwolle. Leon Williams, international van uh, Zwolle. Het was 48-58 met nog acht minuten te spelen in het vierde kwart. Toen dacht ik, hoe gaat Zwolle dit winnen? Wat dacht jij toen? Ja, we stonden heel de wedstrijd achter. Maar wij wisten dat we nooit op moesten geven. En echt grote complimenten voor mijn team. Dat we terug hebben gevochten. Ja, hoe was dat op het veld? Want ineens zetten jullie een 11-0 run neer, kom je voor. En dat was eigenlijk uit het niets. Ja, klopt. We hadden ook een volle zaal vandaag. En die heeft ons er ook een doorheen geholpen. Dus uh, ja... Dat, dat was ook zeg maar, een extra push van energie. Je bent nog een jonge speler. Hoe, hoe ervaar je dan zo'n slot van zo'n wedstrijd tegen Groningen? Eh, koploper op dit moment, meer geld, misschien ook iets meer kwaliteit. Hoe ervaar je dat? Ja, natuurlijk is het spannend. Maar het is ook leuk. En ik bedoel, als je dit soort momenten meemaakt, dan is dat ook weer ervaring. En hopelijk eh, ja, dan kom je daar goed uit zoals nu. Ja, wat maakt dan in die, in die slotfase het verschil in jouw ogen? Uh, nogmaals het vechten. Ik denk echt dat we als team hebben gevochten. We hebben gefocust op uh, rebounden, want toen wij een uit uh, verloren met ruim 20 punten geloof ik, uh, zijn we er echt dik uit gerebound. En ik denk dat uh, we vandaag misschien nog wel beter hebben gerebound dan Groningen. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen, maar het is sowieso verbeterd. Het rare was, Groningen was in ieder geval 35 minuten lang beter in de rebound, zag ik aan de statistieken, maar... De ballen van de wedstrijd, die hadden jullie ineens. Vooral die aanvallende en de rebounds. Is dat echt de wil om die bal te hebben? Ja, precies. Dat is pure vechtlust. Wij wisten gewoon, dit is ons huis, dit moeten wij verdedigen. En, uh, nou, resultaten. Ja, nou staat Zwolle uh, bovenaan aan de ranglijst in de 2014. Hoe lang kan dit doorgaan? We gaan ons best uh, doen om dit het hele seizoen vol te houden natuurlijk. Want we, iedereen weet dat we het kunnen. We hebben het aan iedereen laten zien. We hebben van iedereen gewonnen. Dus waarom niet? We hoorden zojuist vanuit Dronten... de winnaar al van het Nederlands kampioenschap Marathon Arjan Stroetinga. Hij versloeg in de sprint Nipt Gary Hekman. Hankok is ook in Dronten en hij praat met die nummer 2 Hekman. Ja, hoe hard komt dit aan? Ja, ik uh, was liever uh, 25ste geworden. Ja, waar zat het hem in, hè? Ik bedoel, uh, Bergsma gaat, er komt een, bam, een bamtrein... en dan moet jij een gaatje dichtrijden. Is dat net het verschil geweest? Ja, uiteindelijk wel, want uh, ik moest gewoon vroeg gaan omdat uh, Jorrit komt van kop af. Die komt er weer tussen. Ingmar laat de gat vallen. Nou ja, Tel de affirmatie. Werk samen met de band Om mij maar dwars te zitten. En, uh, ja. Ik deed vandaag niet voor mezelf. Ik deed het echt voor, uh, voor onze superman. Voor Soerhuisman. Uh, was gewoon... Ik wou het voor hem doen. En ja, dat dan niet lukt. Ja. Dan komt het nog harder aan, denk ik. Ja. Nou.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 Make it easy. the street, pull it against the street. Mr. Probs met Waves. Edith Bos zette afgelopen jaar een punt achter haar imposante judo-carrière. Absoluut hoogtepunt was de wereldtitel voor Bos, die ze in 2005 in Cairo veroverde. En daarnaast won ze drie Olympische medailles, twee bronzen en één zilveren. En ook werd ze vier keer Europees kampioen. De inmiddels 33-jarige Bos vindt dat ze tijdens haar sportcarrière... als mens mentaal steeds een stukje is gegroeid, maar nog niet uitontwikkeld is. Je bent nooit klaar met ontwikkelen. En je bent nooit klaar met groeien. Kijk, je kan het ook zien... dat ik al die jaren uh, niet tot weinig gegroeid ben... omdat ik altijd in dezelfde focus heb gezeten. En de laatste jaren juist hele grote stappen heb gemaakt. Zo zie ik het zelf. En uh, the sky is the limit. Ik wil me ook blijven ontwikkelen... En uh, dat maakt het leven juist heel mooi. Nieuwe dingen doen. Uh, weer nieuwe inzichten krijgen. Uh, en voornamelijk... Yeah, ik ben echt erachter gekomen dat ik een mensenmens mens ben. Dus ook in relatie tot andere mensen blijven groeien. Want uh, wat je geeft, dat krijg je ook terug. Je bent echt aan het inhalen, hè? Ja, ja dat gevoel heb ik wel. Ja, ja je bent echt, nadat je gestopt bent ook uh, behoorlijk losgegaan. Had je nou cocaïne gebruikt? Ja, dat heb ik ook een keer gedaan, ja. ja. Oh my gosh. Nee, ja, weet je, het klinkt misschien heel raar, maar dat, dat zijn. Uh, ik heb een bucketlist. En daar staat een heleboel op. Ik wil ook heel graag nog een keer een wereldreis maken. Uh, ik wil bijvoorbeeld ook uh, leren uh, hoe je lekker koffie kan zetten. Hè, want ik heb nu zo'n apparaat staan, maar je kan veel lekkere, veel lekkere koffie en daar zetten. En op plek drie stond daar een keertje koken? Uh, nee, op... ja, maar er staat niet. Dus het, het is niet dat het één hoger is dan het ander. Maar ik was toen uiteindelijk gestopt. En toen dacht ik van, nou, ik wil een keer naar een festival en ik wil een keer wat gebruiken. En ik was daar altijd heel bang voor. Want ik ben altijd heel erg anti-drugs geweest. En ik raad het nog steeds niet aan hoor, voor mensen. Want het blijft chemische troep. Maar ik wilde dat gewoon een keer doen. En toen ik dat ook deed, voelde ik me stout. En ik vond het mega spannend. En ik, en ik wist niet hoe het zou zijn. En heel eerlijk, coke is helemaal niks aan. Het doet helemaal niks. Oké, okay, wat moet ik dan wel gebruiken om uh, een keer aan... Een... <laughs> nou, nu lijkt het alsof ik de expert ben op drugsgebied. Dat is helemaal niet zo. Uh, ik heb één keertje MDMA gebruikt. En uh, dat vond ik wel echt heel erg bijzonder. Een geluksdrukje. Want, ja, geluksdruk. En, uh, en ik voelde me ook gelukkig. Ik heb de hele dag gelachen en de hele tijd uh, wow geroepen. En ik kon de hele wereld aan. Uh, heb je dat gedeeld ook met iemand, dat je dat ging doen? Ja, nou gedeeld. Ik heb dat uh, samen met uh, twee van mijn uh, beste vrienden gedaan. Die hadden dat ook nog nooit gedaan. En met iemand die er wel wat meer ervaring mee heeft. Die erbij bleef om uh, voor ons te zorgen. Uh, want dat moet je altijd doen als je met mensen bent uh, die heel close staan. Want ja, ja, weet je, drugs is gewoon drugs. En dat kan ook anders uitpakken en je kan er ook ziek van worden. Nou, bij mij was dat niet zo. Uh, en ik heb dat dus gedeeld met mijn beste vrienden. En dat is echt... Ja, dat is echt een, een herinnering... die ik voor altijd zal houden. Wat ik ook nooit meer zal vergeten... is uh, de dag daarna en de dag daarna. Want dat noemen ze dan Suicide Monday. Ja. En ik zweer het je. Mijn hele gelukshormoon was op. En ik dacht, oké, okay, dit was één keer... En nooit weer. Ja, want de verleiding komt er natuurlijk om het gewoon nog een keer te doen. Snap je? Nou, omdat je misschien weer dat geluk wil voelen. Uh, dat snap ik. Dat had ik ook. Dat ik volgende dag dacht, nou, ik zou nu wel weer wat willen nemen. En dat was meteen het moment waarop ik dacht van... Oké, okay, en daarom is het drugs. En daarom kan het verslavend zijn. Maar ik heb het wel een keer meegemaakt. En ik vond het fantastisch. Uh, maar dit, hey, zak it up. Ik heb dat gedaan. Hier moet ik ook doorheen. En na twee dagen was ik gewoon weer het vrouwtje. Hm. En ik kan zeggen dat ik het een keer geprobeerd heb. Ik ben er niet bang voor... Ik raad het niemand aan. Maar het stond op mijn bucketlist. En ik heb het gedaan. En ik ben een mens. En ik wil het ook gewoon een keer doen. Ja. Wat staat er nog meer op? Uh, nou het... ja, ik wil heel graag... Ja, koffie zetten vind ik te saai. Het moet, moet wel een Kom. beetje... Nou, ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, een week geleden ben ik uh, uit een vliegtuig gesprongen. Wel, wel met een parachute mag ik aan. Uh, ja, met een parachute. Ja. Aan iemand vast. Alleen leek het alsof ik alleen was. Want ik kan, dat, kan ik natuurlijk niet zelf nog een parachute openen. Maar, uh, en samen met... Uh, uh, met iemand waar ik heel veel om geef. En het feit dat ik dat ging doen, ik had dat bedacht de avond van tevoren. Ik heb gebeld. Wij konden terecht. De fun die je er hebt om daar naartoe te gaan, want ik ben naar Tesla geweest. Dan heb ik mm -hmm. nog bij de ouders van Dorian langs geweest. Want daar kan ik heel goed mee opschieten. Dus ook nog even een leuk bezoek. Dan ga je naar dat uh, parachutecentrum En dan sta je daar. En dan legt die man heel droog uit. Nou, we gaan dit doen. We gaan naar drie kilometer hoogte. Je wordt vastgezet. Uh, dan gaat de deur open. Dan ga je naar voren. Daar heb je zelf geen controle op. Dus iemand duwt je <lacht> gewoon naar die deur toe. En, uh, ja, en dan uh, val je uit het vliegtuig. Eén kilometer vrije val a 200 kilometer per uur. En daarna... Uh, Ga je nog twee kilometer, drieënhalf minuut aan de parachute. En dan, wat er dan met je gebeurt, dat is beter dan drugs. Dat is echt fantastisch. Echt de spanning, de adrenaline, de... de, de ja, ik sprong uit het vliegtuig nadat ik uh, een kus had gegeven aan degene waarmee ik was. En het eerste wat je doet is gillen als... Zo hard gillen als je kan. Dus echt als een meisje. Echt een beetje als een achtbaan. Als mensen in een achtbaan ja, zitten. Maar, ja, maar ja, maar je valt een half minuut naar beneden. Je kan niet een half minuut gillen. Dus ik denk dat misschien tien nou, seconden Jij wel denk ik hoor. Ja, ik heb wel heel hard mijn best gedaan. Maar, uh, en, uh, maar je, daarna laat je het gewoon los. Dus dan val je. En op een gegeven moment gaat die parachute op. Het was mooi weer. De zon scheen. En dan denk je echt wow, ik kan de hele wereld aan. Het is echt, ja, dat soort dingen, dat soort ervaringen wil ik doen. Dus ik wil naar Nieuw-Zeeland, daar kun je schijn je onwijs goed te kunnen bungeejumpen. Ik ga nog uh, uh, naar Amerika, daar ga ik leren windsurfen, daar gaat Dorian gaat me leren. Um, ja, wat wil ik nog meer? Er zijn zoveel mooie plekken op de wereld waar mm. ik nog naartoe wil gaan. Dus uh, het reizen trekt me heel erg. Het wel delen met andere mensen... Mm. Uh, ja, een koffiezet is dan ook weer zo uh, raar. Maar ik wil ook nog heel graag een keer naar astrologen. Hm. Weet je? Uh, nou ja, ook ja. triviale, triviale dingen. Nee, maar ja, ja gewoon echt. Ja. En sommige dingen komen ineens. En hey. andere dingen moet je meer voorbereiden. Oud-Judoka en nu vooral levensgenieter Edith Bos... heeft nog een hoop te doen in haar leven. Maar ze heeft ook nog even de tijd. Ze is 33. Dat was uh, Bos in gesprek met Robert Meder. Het complete interview met Edith Bos... is terug te horen op onze website nos.nl. .no. and only with care reputations change situations turn Stella ensemble dat bestond uit George Harrison, Jeff Lynn, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty, samen de Traveling Wilburys met Handle with Care. Deze uitzending zit er bijna op. Langs de lijn is terug vanavond tussen 10 en 11 met Jeroen Stomporst en de zondagse top 5. Ik zal ze niet alle vijf verklappen, maar u kunt zelf ook wel bedenken dat het daarin onder andere zal gaan over de vandaag overleden Eusebio. En over Richard Schuil, die afscheid nam als beachvolleyballer. Straks na het journaal van 6 uur, dit is de dag van de EO. Op de vernieuwde programmering van Radio 1 met Margie Fixen. En zometeen het journaal met Mark Visser. Nog een fijne zondag. Vanavond in de tv-show, hoe ziet ons leven eruit over 20, 30 jaar? Hebben we dan allemaal een onderhuidsmobieltje? Laten we ons massaal invriezen, een heuse futurologe. En de tweeling Rudolf en Robert Das geven hun visie. En we zullen nog steeds ouder worden. In de studio een 80-jarige cabaretière en een 91-jarige televisieverslaggever. Een verbazingwekkende tv-show naar Boerzoeksvrouw, Nederland 1.